10 uur, Helene Ecker met het NOS-journaal. In de Ziggo Dome in Amsterdam is de uitreiking van de MTV Europe Music Awards aan de gang. De show is in de hele wereld rechtstreeks te zien en trekt naar verwachting zo'n 40 miljoen kijkers. Internationale sterren als Katy Perry, Miley Cyrus, Kings of Leon en Bruno Mars zijn ervoor in Nederland. De enige Nederlander die kans maakt op een prijs is DJ Afro Jack in de categorie Best Electronic. Actrice Carice van Houten heeft een van de awards uitgereikt. De prijs voor Best Song ging naar Bruno Mars met Locked Out of Heaven. In Spanje zijn 25 Nigerianen opgepakt die vrouwen uit Nigeria ontvoerden... om hen in Spanje in de prostitutie te laten werken. Er zijn ook busjes in beslag genomen met voor zeker 5 miljoen euro aan kostbare lading. De Nigerianen waren lid van een bende die zich aanvankelijk bezighield met het versturen van grote hoeveelheden brieven naar het Westen... om op frauduleuze manier aan geld te komen. Later ging de bende vrouwen ontvoeren om ze met vervalste papieren... in de seksindustrie in Spanje te laten werken. De bevolking van München en omgeving heeft tegen het initiatief gestemd om de Olympische Winterspelen van 2022 naar de stad in het zuiden van Duitsland te halen. Volgens de eerste uitslagen stemde ruim 52% tegen. De uitslag is volgens de tegenstanders geen stem tegen de sport, maar tegen het winstbejag van het IOC. Bij de Wereldbeker Schaatsen in Calgary heeft Lotte van Beek... het Nederlands record op de duizend meter verbeterd. Ze reed bijna een halve seconde sneller dan het oude record. Dat zes jaar op naam stond van Irene Wüst. Het record leverde van Beek geen goud op in Calgary. Ze werd tweede achter de Amerikaanse Heather Richardson. Op de vijfduizend meter bij de mannen ging het goud naar Sven Kramer. Hij reed een tijd van 6 minuten en 4 seconden. Een seconde boven zijn, zijn eigen wereldrecord. Dan nog het weer: vanavond en vannacht klaart het op. De temperatuur ligt lokaal rond het vriespunt en er kan mist ontstaan. Morgen is het eerst droog, later gaat het af en toe regenen. Het wordt 8 tot 11 graden. Dit was het NOS journaal. Ben jij gelukkig getrouwd? Ik ook. www.secondlove.nl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 NOS, NOS Radio 1 Louds de lijn met Robert Meder. Ja, goedenavond. Het is precies drie minuten over tien. Er wordt hard geschaatst in Calgary. Sven Kramer ging als een speer op de vijf kilometer. Maar het was net niet genoeg voor een wereldrecord. En Lotte van Beek, u hoorde het net het nieuws, was op de duizend meter sneller dan ooit. Sterker nog, ze reed een Nederlands record. Ja, nee. Nou ja. <laughs> dat ging best wel goed. Hij ja, resulteerde weer in een persoonlijk roer. Hij is als een Nederlandse koor nu, dus ja, dat is erg mooi. En ze kan nog een medaille pakken zometeen met ploegen achtervolging. Daar hebben we straks meer over. Verder in onze ondemocratisch gekozen top 5. AZ. dat de koppositie in de eredivisie niet weer terug te pakken. 2-2 werden tegen Feyenoord in de Kuip. Dik advocaat kon er niet meer zitten. Nou, als je hier met een punt hebt, hebben de laatste drie jaar niet kunnen winnen. En als je dan hier uh, een punt weghaalt, dan. Uh... Dan moet je blij zijn. Ja, we bekeken de wedstrijd met oud-Feyenoord-Spits... en stadionspieker Peter Houtman daar een reportage over straks. En in de hockeycompetitie werd er maar over één incident nagepraat. Zeven tanden springen uit het bovengebit van Sevi van As en die worden nu opgeraapt uit het kunstgras. Later horen we hoe het gaat met het slachtoffer van deze actie. We hopen hem misschien nog zelfs nog eventjes aan de lijn te krijgen, mocht dat lukken. Uh, ook nog aandacht voor uh, de spectaculaire afsluiting van het motorsportseizoen... en een tennispartij tussen twee grootheden. Dat allemaal tot 11 uur in NOS Langs de Lijn. Max er wordt hard geschaatst in Calgary. Sebastiaan Timmerman, goedenavond. Dag Robert, goedenavond. Ja, het gaat vriezen vannacht, dus we mogen het nu echt uitgebreid over, hoorde hoor ik net. <lacht> ja. um, even over die vijf kilometer voor mannen. Uh, er was lang naar uitgekeken, die rit van Sven Kramer op het snelle Canadese ijs. Ja. Er was zelfs hoop op een nieuw wereldrecord. Uh, ja. als, je, als je dat afzet tegen dat het nu 6.04, 46 is geworden en geen wereldrecord. Is het dan een tegenvaller? Nee, nee, absoluut niet, absoluut niet. Want dit is de tweede tijd ooit... 604, 46. Uh, het hoefde niet. Hij hoefde dat wereldrecord helemaal niet te verbeteren. Dat staat op 603, 32. Kijk, als hij nou uitgedaagd was, echt uitgedaagd was in de ritten voor hem. als daar een van de concurrenten uh, het wereldrecord had afgepakt. dan had hij het denk ik wel kunnen doen hoor. Dan had hij uh, dat record alweer kunnen verbeteren. Uh, uh, want als je zo naar Sven Kramer keek, dan had je toch het idee... Ja, het, is, het is makkelijk zeggen, ze vanaf een afstandje, maar toch... dat hij uh, nogal iets harder had gekund dan de rit van nu. Hij is in een geweldige vorm de zomer uitgekomen. En hij doet nu precies eigenlijk datgene niet wat hij in het verleden wel eens deed. Dat hij namelijk in de valkuil trapte. Dat hij wel gewoon maar tekeer ging en tekeer ging... en de ene grens naar de andere grens verlegde. Het hoefde nu helemaal niet om weer een grens te gaan verleggen. Dit, en dit was al een geweldige tijd was meer dan genoeg om zijn ongeslagen status op de 5 kilometer uh, weer te verlengen. Uh, om Jorrit Bergsma met bijna 2,5 seconden te verslaan. Die wordt tweede. Om Seung Hoon Lee ruim achter zich te houden. De Koreaan wordt derde. Afijn om verder iedereen te verslaan. Dus het hoefde niet. Dit was meer dan genoeg. En hij heeft gewoon een, een prachtige 5 kilometer neergezet. En dat wereldrecord, dat gaat er echt nog wel een keer aan. Ja, 6 0 Dat ja. is nu het uh, ja. uh, wereldrecord. Dus hij zit ja. daar uh, ruim een seconde boven. Uh, voorwaar een goede de um, bij de vrouwen hoorden we net ook al in het nieuws. Lotte van Beek gisteren goed op de 1500 meter. En nu heel goed op de duizenden. Ja, fantastisch. Dat is toch wel echt een revelatie aan het begin van het seizoen hoor. Oud wereldkampioenen bij de junioren. Daarna bij Marianne Timmer gaan rijden. Dat werd het niet. Daar, daar, daar zakte ze eigenlijk weg. Vervolgens weer opgepikt door Jan van Veen. Die kreeg er vorig jaar al weer prima aan het schaatsen. Maar dit is echt een, een hele voortvarende start van het seizoen voor haar. Bij de enke afstanden dus al heel goed. 1500 meter, wist ze te winnen. Dik persoonlijk record vandaag, dik persoonlijk record. En dat is niet alleen. Ze verbetert ook het Nederlands record met een halve seconde. Wordt tweede achter Heather Richardson op, de, op die 1000 meter. Dus Van Beek uh, ja, is, een, uh, is een upcoming uh, star, om het zomaar even in het mooie Engels te zeggen. Uh, tuurlijk, je kunt altijd zeggen, is het niet te vroeg in het seizoen? Want het is pas november en die Olympische Spelen zijn in februari. Maar ze is heel, uh, heel relaxed en het, het, het, het lijkt alsof het er allemaal geen moeite kost... Nou ja, Dan moeten we aan het einde van het seizoen maar uh, de balans opmaken of het te vroeg ge is geweest. Maar het, is, uh, het, het was een talent een aantal jaar geleden. En dat ze dat talent nog steeds heeft, dat uh, bevestigt ze in uh, de eerste weekenden van dit seizoen andermaal. Ja. Um, we hebben het nog helemaal niet over Irene Wust gehad. Nee, die uh, wordt zevende. Ja, ja moeten we ja, nu die... dh, dh, dh. Ik hoor nee. mensen nu denken van ja, zevende, dat is ja. niet, niet Wust. Nee, kijk, dat is natuurlijk een beetje het probleem. Uh, want ja, Irene Wust is natuurlijk een dame die toch altijd graag wil winnen. Maar ook gewoon weet met alle ervaring, al haar ervaring... dat uh, de prijzen worden verdeeld in februari op die Olympische Spelen. Maar toch kan ik me voorstellen dat als je je Nederlandse record verliest... en je wint dan geen afstand op in zijn eerste wereldbeker uh, weekend. dat het toch ergens links en rechts misschien best wel een beetje gaat knagen. Maar dat, dat, dat moet helemaal niet. Dat moet ze van zich afzetten. En Irene Wust heeft uh, de ervaring van... Uh, van Heel veel jaren topsport. En weet ook dat ze in deel 2 op de allerbest moet zijn. Dat heeft ze de laatste jaren meerdere malen bewezen. Dus uh, nou ja, ik hoop dat ze die ervaring nu kan gebruiken door niet te erg te gaan treuren dat ze dat Nederlands record is kwijtgeraakt. En dat ze gewoon op de goede weg bezig is richting de Olympische Spelen. Maar ze wordt dus vandaag zevende ja. op uh, nou ja, meer dan een seconde van de winnares Heather Richardson. En ook op een, een tiende van de nummer 2 van Lotte van Beek. Um, dan even weet je na... wie trouwens nog, nog heel even... weet je Wie echt, echt wel tegenviel... het hele weekend, ook al op de 500 meter... Nou? Christine Nesbit. Die, oh. uh, ja, die maakt voor mij een onzelfverzekerde indruk. Want? Nou ja, als je er zo ziet rijden... daar zit weinig overtuiging. Ja, kijk, bewust pakt wel de medailles mee... Maar... Nesbit, ik vond hem op de 1500 meter ook al niet goed. En vandaag tiende op de 1000 meter, waar ze Olympisch kampioen op is. Dus dat, uh, nee, dat, dat, dat ja. baart me dan meer zorgen zeg maar, als je er even zonder een Nederlandse blik naar kijkt dan, dan iedereen in Wisten. Nou, ja, concurrent minder, zeg ik dan. <laughs> met, met Nederlandse blik. Uh, de 500 meter mannen. Uh, ja, dat was tweede, de tweede, de, de, de Ja, de tweede, tweede 500 meter. Mulder had ja. uh, Ronald had vrijdag de eerste gewonnen. Uh, hoe ging dat vandaag? Hij wordt de derde, dus dat is heel netjes. Geen persoonlijk record dit keer, hij is ietsje langzamer dan vrijdag. Uh, maar dat waren de meesten trouwens, 452, genoeg voor het brons. Dus, dus gewoon prima, Tucker Fredericks wint voor de Olympisch kampioen Thijs Mo. Wat opvalt uh, dit weekend, is dat er een vierde man bij is gekomen op die 500 meter in Nederland. Jesper Hospus nestelt zich definitief daartussen. is de tweede Nederlander vandaag met de zesde plaats. Achter Ronald Mulder, dus de tweede Nederlander. vier. Toppers op de 500 meter. En mogen vier startplaatsen worden ingevuld straks in Sochi op de 500 meter? Maar ja, er mogen maar maximaal 10 man mee namens de Nederlandse mannen naar, uh, naar Sochi. Dus dat wordt een gepuzzel van je welste. En er, gaat echt, er gaan grote namen van die vieren gaan afvallen, denk ik hoor. Straks binnen de Olympische ploeg. Dus dat wordt een, een enorme strijd eind december op dat Olympisch kwalificatie toernooi. Ook op de 500 meter. Nou, dat hadden we een paar jaar geleden echt niet durven dromen. Nee, dat we goed. zoveel goed meedoen. <tus> Het is nog niet afgelopen, hè? want uh, nee. de ploegachtervolging geloof ik, is nog. Klopt. Gegaan. Ploegachtervolging. We hebben drie ritten gehad. Dus we zijn net over de helft. Nederland zit dadelijk in de laatste rit. Gaat uh, trouwens rijden met Irene Wuslot. Van Beek en Linda de Vries. snelste tijd staat op naam van de Russinnen. 3.00.44. Dus bijna binnen de drie minuten gereden. Het wereldrecord daar is trouwens in handen van Canada. 2.55.79. En hoe laat is dat ongeveer klaar? Wanneer kunnen we hier verwachten? Ja, een minuut of vijf rekenen ze per rit. Inclusief uitrijden en inrijden. En de rit, uh, de rit vier zit er bijna op. Dus na over minuut of zeven, acht, zoiets. Oh, oké. Okay. Goed, nou horen ja, we straks dan weer. Dan begint de Nederlands tegen Canada. Ja, goed, gaan we het zo meteen horen uh, van uh, Sebastian Timmerman. Dankjewel uh, voor nu. Zometeen gaan we ook even bellen met uh, de familie Van As. Uh, want u heeft het verhaal gehoord, hè? Paul Van As, de bondscoach, zag dat zijn zoon zeven tanden verloor vandaag op het hockeyveld... en zijn kaak zag breken. We ben benieuwd hoe het met Sis is. Fiction Factory en Feels Like Heaven. Bijna kwart voor tien. Mooie tijd om te beginnen met de top vijf. De opmerkelijkste en belangrijkste momenten van dit sportweek -einde. Totaal ondemocratisch gekozen door de redactie van Langs de Lijn. Laten we beginnen met de spectaculaire afsluiting van het motorsportseizoen. Nummer 5. Who's gonna break latest? Rinz goes right through and aggressively on Vindalis. But it's all about the run to the line. Maverick houdt holds maar advantage. 100.000 mensen hier op dit circuit. Een hekse is het. Wat een feest. Dit is Marc Marquez. Hij is spectaculair. Hij is snel. Hij is getalenteerd. Maverick Vinales met zijn third Grand Prix victory of de season. Maverick Vinales! Hij is wel terecht de wereldkampioen in de MotoGP-klasse. World Champion! Absolutely brilliant. Ja, het was een uh, groot Spaans feest. De grote prijs van uh, Valencia. Marc Marquez werd de jongste wereldkampioen in de koningsklasse. De motor GMP. En na een ongelooflijk spannende race... verzekerde zijn landgenoot uh, Maverick Vanilles... Maverick klinkt wel heel erg Engels. Hans van Lozenoort, goede, goedenavond. goedenavond Motorsportcommentaar. Wat zeg je? Maverick toch? Maverick. Uh, Maverick. Komt Maverick, ah. geniales. Gewoon op zijn Spaans, ja. Ja, en dan met zo'n tilde op die N, zo'n heel mooi Spaans slingertje erboven. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja, ja, ja. Uh, het, het klinkt mooi, het was mooi, het is mooi. Uh, uh, wereldkampioen. Uh, we gaan er ook mee pra over praten met uh, Brian Schouten... die uh, volgend seizoen in de Moto3 uh, gaat rijden. Tenminste, dat werd gisteren bekendgemaakt. Dag Brian, goedenavond. Jij bent er ook, hè? Goedenavond. Ja, ik ben er ook. Heb je die race gezien van de MotoGP trouwens? Ja, waanzinnig. Vandaag op tv. Ja, wel raar op tv. Je hebt gisteren een persconferentie gegeven in Valencia. <lacht> <laughs> en vandaag ga je op tv zitten kijken. Blijf toch gewoon nog een dagje, denk ik dan? Nee, ik ben, ik ben vrijdag ben ik gevlogen naar Valencia. En staat uh, ja, of gisteravond laat op het thuis. Ja, maar waarom ben je niet gebleven? Nou ja, omdat we in principe vliegtechnisch was met het lastig in verband uh, met het feit dat wij laat geboekt hadden. Mm. Dus uh, nee, wij komen alleen zaterdag terug. Ja. Is, die, is die MotoGP nou iets waarvan jij droomt? Ja, absoluut. absoluut. Dat is, uh, ik heb nu een, een contract voor volgend jaar met de Moto 3. En dan, uh, ja, natuurlijk, is, is het is een, uh, een meerjarenplan. Maar dat is voor mij echt wel mijn doel om, uh, om MotoGP te kunnen rijden. Ja. Nou, zometeen praten we even met jou door. Eerst even naar, uh, naar Hans. Uh, de MotoGP, die Marques, jongste wereldkampioen ooit. Dat is toch echt een fenomeen nu al, hè? Absoluut een, een fenomeen. Die jongen die, uh, is natuurlijk heel jong begonnen en is ook al 125 cc wereldkampioen geweest. Ook al Motor 2. Eén keer had hij eigenlijk twee keer moeten, moeten worden, maar één keer greep hij naast de titel omdat hij toen ook een paar fouten had gemaakt dat seizoen. En nu heeft hij uh, ja, toch in feite alle records gebroken. De jongste wereldkampioen in de zwaarste klasse, de jongste winnaar. Uh, noem maar op. Uh, ja, die jongen, daar gaan we nog heel veel van horen als hij zijn kop een beetje erbij houdt. Ja, hij had zelfs eerder die titel al kunnen pakken. Ja, dat had eerder gekund. Uh, natuurlijk in, in Australië heeft het, uh, heeft het team uh, toch een grote blunder gemaakt door hem één ronde te lang uh, te laten doorrijden. Terwijl ze wisten dat op een gegeven moment uh, uh, maximaal tien ronden een, een rijder binnen moest komen om van motor en dus ook van banden te wisselen. En ze hebben hem elf ronden laten rijden. Ja, dan word je gedisqualificeerd. En... Maar het is knap hoe hij teruggekomen is. En wat ik ook heel knap vind voor een jongen van twintig, is dat hij zijn team in bescherming heeft genomen. Hij heeft gezegd, ja, we hebben het samen besloten. Ik heb het zo en zo gedaan. Uh, er is een fout gemaakt, klaar, we moeten ons nu concentreren op de volgende wedstrijd. Mm. En denk ik, ja, als je dan toch dat benul hebt... En, en, en die uitstraling, om dat op dat moment te zeggen... terwijl de volgende Grand Prix in Japan wordt gehouden... Uh, waar zijn grote bazen zitten van Honda allemaal... dan doe je dat toch goed, dan ben je ook ja, PR-matig heel goed bezig. Ja, Brian, uh, Brian Schouten, uh, volgend jaar actief in de, in de Moto3... Uh, hoe kijk jij tegen die, uh, die Bakes aan? Is dat ook echt een held voor je? Uh, nou, persoonlijk, ik moet eerlijk zeggen... ik ben, uh, ik ben geen superfan van Marquez. Maar uh, zoals Marquez in principe rijdt met, uh, met die repse honden... is natuurlijk waanzinnig. Ik bedoel, uh, het, het, het rijden van Marquez... het, het, het einde die hij rijdt... Uh, de instelling waarmee hij op de fiets staat... is, is ongelooflijk. En ik denk ook van, uh, van absoluut talent. Maar waarom ben je geen fan van hem dan? Ja, ik, ik heb, uh, hij heeft in het verleden een aantal acties ook... Uh, ook gedaan op bepaalde kruis die ik persoonlijk niet helemaal net correct vind. Oh, noem er zijn een dan. Uh, om er eens één, een, of we een beetje een beeld hebben. Nou ja, daar is een, een aantal acties dat het die toch aan de ene kant deels uh, misschien onwetend, misschien zelfs niet eens bewust, dat die toch een aantal kruis aardig uh, aardig uh, um, ja uh, geraakt is. En waar, waarbij hij zich niet echt populair gemaakt heeft, onder, onder verschillende coureurs. Ja, de, de hekken de hek -ing hek ingereden eigenlijk, dat bedoel je te zeggen? Uh... Ja, ja zo, ongeveer. Ik heb op circuit gelukkig geen hekken staan. Nee, uh, nee, nee, maar je uh... gaat wel de wielen-term gooi ik er even tussendoor. Ja. Uh, ja. Zijn er meer? Uh, Hoor je dat ook in het circuitje? Dat hij gewoon niet populair is? Nou ja, hij wordt, hij wordt steeds populairder, omdat hij deels wat rustiger wordt en wat meer, uh, meer, met, meer met zijn kop gaat wordt als het ware. En, uh, ja, langzaam begin ik ook wel echt begrip voor hem te krijgen, hoor, eerlijk gezegd. Hm. Maar ik ben uh, mijn fan is nog steeds echt van Lorenzo. Ja, uh, ja dat, dat, dat, dat begrijp ik voor heel veel mensen, Lorenzo natuurlijk. Hans, even naar die Moto 3, uh, want uh, uh, dat heeft uh, Brian natuurlijk ook uh, gezien. Dat was ongelooflijk spannend, hè? Ja, dat, is, dat gaat er echt uh, heel erg hard op. En uh, je moet toch zeggen, op een gegeven moment als je die jongens ziet rijden... en dat gaat dan over drie coureurs. Het gaat over, over finales, het gaat over Salom en het gaat over Rins. En alle drie die coureurs, die zijn in al die wedstrijden... hebben ze maar drie keer, in totaal met drie coureurs... dus de finish niet gehaald dit jaar. En dan kun je zeggen, ja, dat zijn dus jongens die dus hard rijden. Uh, ze snijden elkaar ook de pas af, maar toch wel met behoorlijk wat respect. Maar ze zijn ook toch zelfverzekerd en ze maken weinig fouten. Anders kom je niet zo vaak aan de finish. En om nog even op die opmerking van Brian terug te komen. Eh, ik kan me dat wel voorstellen dat hij dat vindt van Marquez. Want Marquez heeft natuurlijk een aantal keren Paul Espargaro. Vorig jaar in de Moto2 in, in, uh, in Catalonië. Ja, die jongen die gaat van zijn lijn af en hij komt terug. En hij ramt iemand anders. Uh, dit jaar uh, wat er gebeurd is met, met Lorenzo in de, in de laatste ronde in, in Geres, Het kan eigenlijk niet. En die jongen, ja, het is een geweldig talent. En ik heb ook wel eens een beetje het gevoel dat hij uh, behoorlijk in bescherming genomen wordt ook door de race-directie. Uh, het gebeurt gewoon en uh, de mensen moeten opletten. En ik ben zelf ook van mening dat het een grote aantal valpartijen dat Marc Marquez dit jaar heeft gehad, ik geloof dat er 16 of 17 zijn, gelukkig de meeste voor hem tijdens de training is hij een paar keer toch behoorlijk goed ontsnapt. He, want normaal gesproken had ja, je toch wel met een blessure naar huis kunnen gaan. Ik bedoel, dat is Lorenzo overkomen, dat is Pedrosa overkomen. Maar wat dat betreft heeft Marquez ook het geluk natuurlijk afgedwongen door zijn gewaagde rijstijl. Altijd net op, op het randje en het kan een keer misgaan, maar dit jaar is het goed gegaan en daarom is hij wereldkampioen. Moet, moet uh, Brian daar een beetje een voorbeeld aan nemen? Is dat misschien een beetje uh, de, als je de top echt in, in deze discipline wil halen, uh, dan, dan moet je echt af en toe een beetje een hufte zijn, sorry voor het woord. Ja, af en toe, ja moet af en toe, je moet af en toe gewoon gemeen zijn. Je moet, je moet doorzetten. Uh, uh, dit is mijn lijn, hier rij ik en als iemand anders er komt, dan moet je mijn elleboog geven, af en toe. Om hmm. te laten zien dat je er bent. Je moet keihard zijn, je moet niet lief zijn, maar je moet, je moet consistent zijn. Je moet het altijd doen, uh, ze moeten weten uh, wat ze aan je hebben, je concurrent. En dat wisten uh, Finales en, en, en uh, Salom en Rins, ja. die wisten dat van elkaar. Die gaven elkaar ook behoorlijk de lengte, anders haal je niet zo vaak met zoveel close racing in totaal 17 Grand Prix met z'n drieën de finish. Dat is alles ja. onmogelijk geweest. Ja, Brian, jij gaat volgende, volgend jaar, ga je dan in die Moto3 uh, meedraaien? Heb je het gevoel dat je af en toe gemeen genoeg kan zijn om aan de top mee te draaien? <lacht> Ja, maar absoluut top. Als je denkt aan de top 5 wordt het, ja, word het lastig. Omdat voor mij de, ik denk 85% van de circuits zijn voor mij nieuw. Uh, daarnaast wordt, wordt de motor voor mij nieuw en wordt volgend jaar voor mij puur een leerjaar. En daarbij ben ik ook blij dat het, uh, het CIP Motor 3 team voor mij uh, deels weinig druk oplegt, omdat het uh, in principe echt allemaal nieuw voor maakt. Um, daarnaast uh, ben ik wel een jongen geworden die ook eigenlijk de van de brood af laten eten. En wel een uh, iemand ben die weet wat, uh, wat ik wil en wat de koreus kan maar hebben. Hm. Maar ik ben daarnaast wel een nette rijder die, uh, die als het echt een snelleboog uitsteekt, Maar niet altijd zegt van nou uh, ik doe met opzet iemand eraf rijden of, of ik geef hem een ja Nee, snap ik. Uh, jij zei net MotoGP is mijn uh, grote doel. Uh, je bent nu 19? Ja. Ja, nou, dus uh, wanneer wil je in de MotoGP uh, aan de start staan? Nee, nou, dat is maar kerstvolgend jaar. Nee, grappig. Ja. <laughs> ja, dus, je, je weet nooit hoe het loopt. Ik bedoel, uh, als ik twee jaar nodig heb in de motor drie, drie jaar nodig heb in de motor 3, uh, misschien wel vier jaar. Ja, dan, kan uh, ik kan het op dit moment niet inschatten, maar ik hoop wel dat ik uh, binnen nu een tien jaar wel een keer in de motor gebeesten. Want dan word je om twee ja. vrij laat. Ja, ja, precies. Dat is uh, dat is een feit. Ja, de Spaanse open waar je nu in rijdt is nog niet afgelopen. Hè? Nee. Uh, volgende week hebben wij, uh, heb ik nog twee wedstrijden in Valencia. En de week daarna nog te laat uh, afsluiten in Gerez. Ja, en dan uh, sluit je deze klasse af. Gaat het dan nog met een, uh, tot slot nog met een soort van ceremonieel... Uh, nu je overgaat naar de Moto3? Hangt ervan af of dat ik in, uh, in Gerez kampioen kom worden, ja, ja, ja <lacht> nee? Ja, maar los daarvan, los daarvan. Of, of is dat zoiets van, nou ja, ik ga gewoon in een andere klasse... en uh, de groeten en jullie zien me nog wel een keer. Of, of gaat dat niet zo? Um, nou ja, kijk, we krijgen wel een. Dit uh, race team maakt niet voor we rij. wel een, een afsluiter van, het, uh, van, van vier mooie jaren. En ik denk dat de uh, officiële teampresentatie van het nieuwe team van volgend seizoen. Uh, ook wel plaats zal vinden. Uh, ik rond januari. Hm. Dus het zal wel een. Uh, het zal wel een, een afsluiter en een, een uh, en het begin zijn als het ware. Ja, goed. Nou, dankjewel Brian. En Hans, jij gaat nog wel tien jaar door denk ik. Dus uh, dan kan je Brian zien rijden in de in de <laughs> mij af. Nee, dat klopt. Zo is het. Goed, dat is <laughs> afgesproken bij deze. Dankjewel. Hans van Lozenoort en uh, Bruinschouten, succes in de Moto 3. Hij tekende gisteren in Valencia. Uh, nou, ik had met Sebastian afgesproken dat we over een minuutje of zeven terug zouden komen. Het is iets later geworden, ah, dus de uit. ploegachtervolging is afgelopen, mag ik aan? Ja, maakt, maakt helemaal niet uit hoor. Nederland heeft gewonnen. Uh, laat ik met dat belangrijke nieuws beginnen. Irene Wust, de oud Nederlandse recordhoudster op de duizend meter... samen met de nieuwe Nederlandse-recordhoudster op de duizend meter, Linda, uh, Lotte van Beek. En Linda de Vries als derde vrouw. Uh, Nederland wint in 257-82. Dat is zo'n viertiende dik boven het Nederlands record. Japan wordt tweede, deed het goed. Japanse vrouwen reden sterke tijd. 71 honderdste, maar langzamer dan Nederland. Met Takagi Kikuchi en Goodold Maki Tabata. Gisteren 39 jaar oud geworden. Maar bezig aan een tweede schaatsleven zou je kunnen zeggen. En de Poolse vrouwen op de derde plaats. Op iets meer dan anderhalve seconde van Nederland. Wereldrecord was ook hier helemaal niet nodig. Dit was prima genoeg zo. Het gaat erom dat in de drie wedstrijden die worden verreden op de ploegenachtervolging, uh, totdat we 2013 verlaten en naar 2014 gaan, dat er in die drie wedstrijden kwalificatie voor Sochi wordt afgedwongen. Dan moet je bij de top 6 staan in het wereldbekerklassement. Uh, of een van de twee tijdsnelste zijn daarbuiten En dan mag je meedoen aan de Olympische Spelen. Uh, en Nederland is dus in ieder geval prima begonnen met die overwinning in de eerste wedstrijd in Calgary. Hard op weg dus om kwalificatie voor Sochi af te dwingen. En dat is het uh, belangrijkste nieuws voor Wüst, uh, De Vries en Lotte van Beek. Oké, okay, dankjewel Sebastian Stiaan Timmerman, door met onze top 5. Nummer 4. De stik van Valentin Berger zwaaide wel zo ver door... dat hij de mond raakte van Seven van As en daar vlogen maar liefst zeven tanden uit. En die worden nu opgeraapt uit het kunstgras. Een gruwelijke overtreding. En daarna kwam der Verger weer terug op het veld... en kreeg ineens de rode kaart van Koen van Bunge. Roekeloos naslaan. Hij schrikt zich in een hoedje. Het is een verschrikkelijk incident... Ja, op nummer 4 een opmerkelijk en zeer pijnlijk moment... uit de hockeywedstrijd Rotterdam-Amsterdam. Rotterdam won met 6-3 en gaat dan de leiding in de hoofdklasse. Nou in. want het pijnlijke moment zat hem in de tik... die Savi Van As kreeg van Valentin Verga. De stik van laatstgenoemde zwiepte dus naar achteren. Dat hoorde u net al. Gevolg, zeven tanden die uit de mond van Van As werden geslagen... en een gebroken kaak. Straks de reactie van vader Paul Van As... maar eerst de scheidsrechter Koen van Bungen en Valentin Verga. Ik begon me los, me los maken en volgens uh, raak ik ja, Seffi die achter me komt aanrennen. Die heb ik nog nooit gezien. En dan raak ik zijn gezicht vol, uh, volle bak. Ja, zijn tanden uit zijn mond echt onwijs. ja Ik uh, ben enorm geschrokken. Want ik heb nog nooit een uh, rode kaart in mijn leven nog nooit dit, dit meegemaakt. Dus uh, ik schrik er heel erg van. Ik bouw enorm erg voor Seffi. Mijn waarneming is dat uh, nadat ik had gefloten voor een overtreding opvallend in Verga, zie ik hem doorlopen en uh, zie ik hem vervolgens met zijn stick omhoog ook slaan. Um, in mijn, mijn opinie is dan naslaan rode kaart. Uh, ik ga dan vervolgens nog naar mijn collega om, te, om even te verifiëren of hij hetzelfde heeft gezien. Het is een zware beslissing. Um, wij, hebben, uh, tot de, wij zijn tot de conclusie gekomen dat het allebei hebben gezien dat het naslaan is. En daarom heb ik de, de rode kaart gegeven aan uh, Valentin. Het is sowieso een sport we doen die we veel sticks, overal komen sticks, overal wordt gewoon hard gokkied. En uh, ja, dat is het risico van dat dit gebeurt. Maar dit mag natuurlijk nooit uh, gebeuren, denk ik, in mijn ogen. Maar goed, het is, uh, ja, het is gewoon heel on ongelukkig. Maar ik heb natuurlijk nooit intentie om Seffi uh, te raken. Want ik heb hem natuurlijk ook nooit gezien dat hij achter me aan kon rennen, zeg maar. Ja, Valentin Verga en uh, de scheidsrechter in kwestie waren dat. Uh, we gaan uh, over deze zaak doorpraten met Paul van Os, bondscoach. Maar vandaag uh, vader misschien wel in het kwadraat. Paul, goedenavond. goedenavond. Goedenavond, Hoe is het met uh, Seffi? Ja, is goed. Uh, we zijn net terug van het uh, van het ziekenhuis en hij heeft wel. Uh... Uh, ...twee uh, ja, ingrepen ondergaan. Allereerst uh, er was zeven tanden kwijt en zijn kaak is gebroken. En van die zeven zijn er gelukkig vier weer teruggezet. Dus dat, uh, dat kon je ook zien geloof ik op tv. Dat tanden ja. op, op het veld lagen. Daar, daar zijn er vier van teruggeduwd. En voor de rest de onderkant is ook nog wel beschadigd. Dus uh, nou, uh, die kaak is nu gezet. De, uh, de komende vier weken zal hij niet normaal kunnen eten. Maar uh, ja alles overziende. voorzien... Uh, uh, dan gaat hij dadelijk wel weer. Is hij nu al op de weg naar het spel, zal ik maar zeggen. Nou, dat is wel heel positief. Uh, ik vraag, hoe gaat het met hem? Jij zegt, goed. Vervolgens zeg je zeven tanden kwijt, kaakgebroken, ja. kan vier weken niet eten. Hoe ja, zo, ja, hoezo ja. goed, denk ik dan? Nou ja, goed, omstandigheden nou, goed. Je zag op de beelden dat het... Uh, nou ja, dan, dan, dan schrik je natuurlijk met z'n allen even. En uh, ik, ik zat ver in het stadion hoog, dus ik, ik zag het. De details die je op de televisie ziet, die zag ik niet. Maar je ziet wel dat het een, een aparte uh, uh, uh, blessure is. Dus nou, ik kwam ook niet meer terug. En, uh, nee, dus dat, dat wel natuurlijk. Maar uh, uh, ja, uh, het is het risico wel van de sport natuurlijk. Uh, dat wel. Uh, in dit geval gaat het om je zoon. Je ziet het gebeuren. Ben je toen in uh, een recordtijd van boven in het stadion naar beneden naar de kleedkamer gegaan? Nee, mijn, uh, mijn vrouw is arts en die zat naast me. En die was op een gegeven moment weg. Dus ik dacht, van nou die zou ik beter in, want ik kan slecht tegen bloed. En uh, uh, die is uiteindelijk uh, met, uh, met iemand van Rotterdam, uh, heeft, heeft die uh, uh, Seth begeleid naar het uh, Erasmus MC. En uh, ik kreeg een smsje, blijf maar eventjes, uh, je hoort wel. Uh, dus ik ben nog even gebleven uh, bij de wedstrijd. Maar Paul, dus, hoe zit je dan die wedstrijd te kijken? Dat is toch raar? Ja, ja, ja, ik denk het... Twee dingen, we wisten toen nog niet, uh, ja, je kan helemaal in de paniek schieten, maar uh, uh, uh, je ziet dat er iets ernstigs is gebeurd en uh, uh, ja, natuurlijk is Sevi mijn zoon en uh, uh, natuurlijk raak je dat, maar ik wist het, dat hij in goede handen was, want mijn, uh, mijn vrouw nogmaals is uh, het hart en, en die was erbij. En je kan daar met z'n allen boven gaan hangen, maar dat schiet korte termijn toch even niet op. Hmm. Uh, daarna maar, ja, voelde ik wel dat de wedstrijd was overigens, die liep als een nachtkaars uit, hè. Dat, dat was hem niet meer was weg. Eh, Amsterdam met tien man. Dus dat was voorbij. Dus ik ben bij de 4-1 ben ik wel uh, op weg gegaan naar het ziekenhuis. Ja. Jullie zijn terug nu uit het ziekenhuis. Hij is uh, bij jou, hè? Maar ik ja. mag, mag aannemen dat hij nu amper kan praten, of... Uh... Ja, nee, uh, hij kan nu nog wel redelijk praten. Uh, hij kan nog wel redelijk praten. Dus uh, ja, niet super, maar een beetje wel. Ja, kan je hem even geven? Of, uh, of heeft u daar geen zin in? Ik zal het even vragen, uh, Seth, kan jij de radio... Uh, te woord staan, of niet? Hè? Of is dat lastig? Dat is lastig, dat is lastig. Nee? Ja, hij probeert het even, hij probeert het hij. Oh, oké. Okay. Hallo, zegt u? Nou, je klinkt nog aardig uh, fris voor iemand die net uh, zeven tanden kwijt is en er weer vier terug heeft. Ja, dat, uh, dat was heel schrikkelijk, maar ik heb ook onge ongezonde lukken, dus uh, als ik niet goed verzameld ben, dan komt het daardoor. Ja, ja dat, maar... dat, dat, daar hebben we alle begrippen. Kan je beschrijven hoe erg je geschrokken bent? Uh, nou, het besef kwam eigenlijk pas een beetje toen ik uh, toen mezelf echt terug zag in de spiegel. Uh, dan is het wel verschrikkelijk dat je echt uh, bijna elke voorse uh, tanden uh, kwijt bent. Hm. Wat beschrijf je, wat zag je in de spiegel? Nou, je ziet meer gewoon een zwart gat in, uh, in plaats van tanden. Dus, uh, en uh, heel wat bloed en uh, opgezwollen lippen, dus uh, dat hm. zag ik wel. Ja. Heb je op het veld überhaupt gerealiseerd wat er, wat er gebeurde? Uh, nou, ik, uh, ik voerde die stick en ik zag, in mijn val zag ik een tand eruit vliegen. Toen uh, wist ik al van, nou, dit is, was een behoorlijke klop. En toen uh, voerde ik met mijn tong dat er uh, voor de rest ook niet heel veel tanden mee zaten. Dus uh, toen realiseerde ik het me wel. Ja. Nou, de, de, je, bent er nu, je mag vier weken niet eten, zei je vader net. Nou, eten, eten moeten we allemaal, dus ik ook. Maar hier weken uh, vloerwaar eten. N niet kouwen, laten we het zo zeggen. Ja, ja niet kouwen inderdaad. Dus uh, gewoon vloerwaar eten. En uh, ik ben nu al met, met een sapje bezig. Dus dat uh, gaat, uh, gaat goed komen. Nou, ik, ik ga je niet langer laten praten. Uh, uh, hou je kaak maar. <laughs> ja, hou je kaak stijf. Ik zeggen, stijf op elkaar, maar dat doe je waarschijnlijk vanzelf al. Ja, uh, uh, snel beter. Uh, ja, nou, Mag ik nog heel even je vader? Ja, hier komt hij terug. Ja, dankjewel, Sefi okay. Van Nars en, oh ja. uh, en vader Paul. Dag. Ja, Ja, pa ja Paul, tot slot, tot slot nog even, hè. Uh, ja. Een goede vader beschermt zijn zoon, dus zorg nou gewoon dat hij een bit in doet de volgende keer. Dan heb je dit soort dingen niet. <laughs> ja, dat is waar. Daar heb ik niks over te zeggen, want hij is 21. Maar uh, uh, dat is zeker waar. In, in, in hockey-sport uh, helpt dat zeker. Ja, maar waarom had hij geen bit in dan? Ja, hij Leef al niet. En, uh, uh, uh, uh, ja, dat heeft zijn hele leven al niet. Dat is geen reden, hè? Nee, ja, dit is, dit is uh, dit, sowieso in de top zie je, zie je dat, uh, ik weet niet of het 50-50 is, maar niet iedereen heeft bid in. En, uh, en ook dan uh, kunnen er erge dingen gebeuren. Eigenlijk in je tanden is het verschrikkelijkste met hockey wat, uh, wat je kan overkomen. Ja. Hoe moet... dan ook, hoe dan ook. Hè? Tot slot ja. moet, moet het verplicht worden, zo'n bid? Um, dat weet ik. Er zijn heel veel onderzoeken naar gedaan en de ene zegt ja, de ander zegt nee, ik, ik ben daar geen expert in, dus ik onthoud mij eventjes daarvan uh, van commentaar. Goed. Oké. Okay. Ga lekker naast hem zitten op de bank en uh, doe er een lekker dekentje ja. over zijn benen. En uh, word weer even lekker uh, vader in het kwadraat vanavond. Ja, zal ik doen. Zal ik doen. Dankjewel, Paul van Aas. Oké, okay, goed avond. Nummer 3. Juan down, Rafa to go. He does a good job picking up the slice. And he does a good job, you know, staying on the baseline. So he's got multiple options, en that's what makes him so tough to play against. Dit is de wedstrijd ja, waar het om gaat de afgelopen jaren. Dan krijgt hij een lage volley en dan legt hij die volley achter de lijn en dan is deze wedstrijd gespeeld. Nadal zo stabiel in deze wedstrijd, weinig fouten maken. hij doet wat hij moet doen. En tegen de beste spelers van de wereld, be able to win four matches in a row is een amazing feeling. Ja, Roger Federer en Rafael Nadal speelden vanmiddag voor de 32e keer tegen elkaar. Dat gebeurde in de halve finale van de ATP World Tour Finals. Nadal won, 7-5, 6-3. Betekende de 22e zegen van Nadal op zijn tegenstander uit Zwitserland. Ewige rivalen, dat zijn het Kemphanen, levende legendes. Mark Brassen, die mocht die partij zien vanmiddag. Dag Mark, goedenavond. Goedenavond. Um, wat heb jij gezien van de klasse van Nadal en de klasse van Federer? Was het echt weer topniveau? Nee, dat Zeker niet van, van Federer. Ik heb wel uh, de klasse gezien van, van Nadal. Uh, je zijn het al zo vaak al tegen elkaar gespeeld. Hè. Dit was de 32e keer. Ze hebben geen geheimen voor elkaar. Ze weten hoe ze tegen elkaar moeten spelen. Nou, Nadal heeft dat bijna tot in de perfectie uitgevoerd. Hij heeft heel erg goed geserveerd. Uh, dat was wel een, een, een, een belangrijk punt in deze ontmoeting. Ja, en dan wat hij altijd doet is, is hè, dat, dat, dat, dat pompen van die voorhand van hem naar de backhand van de van Federer. Hij blijft Federer dan maar die bestoken met zware zware topspinballen. Ja, en wat Federer daar tegenover moet zetten, dat weet Federer ook. Hij moet die ballen dan snel nemen. Hij moet tempo maken vanaf de baseline. Hij moet de rallies kort zien te houden. Ja, en dat kan Federer op dit moment niet. Het begin was nog wel goed maar ja, over het algemeen was het gewoon te weinig wat Federer heeft laten zien. Te wisselvallig. Geheel in lijn eigenlijk met hoe hij dit toernooi deze week heeft gespeeld. En ja, Eigenlijk moet je ook zeggen, geheel in lijn met het wat hij achter de rug heeft. Ja. En Nadal die gaat zijn superjaar ook super afsluiten, hè? denk je niet? Ja, nou ja, het ziet, er, het ziet er heel erg goed uit. Ik vind het, ik vind het wel knap. Ik had, van tevoren had ik eigenlijk Nadal op verlies gezet in deze halve finale. Er waren toch wat, wat, wat twijfels over hem. Na zijn ja, toernooi in Parijs, wat hij hiervoor speelde, hij van Ferrer. Hij klaagde ook een beetje. Hij zei van ja, dat eindejaarstoernooi dat wordt altijd maar indoor gespeeld op snelle banen. Dat is niet in mijn voordeel. Waarom, waarom spelen we dit nooit eens buiten op hardcourt? Of waarom spelen we niet bij wijze van spreken op Gravel zo'n eindejaarstoernooi? Dus hij had zelf ook wat, wat minder vertrouwen vrouwen, klaagden wat. Nou, daar kwam dat verlies in die halve finale overheen. Uh, Federer de afgelopen uh, weken veel wedstrijden gespeeld, weer een beetje in zijn ritme gekomen. Uh, ik had gehoopt dat Federer die lijn deze week door had kunnen trekken, maar ja, helaas heeft dat niet zo kunnen zijn. Uh, Nadal naar de finale. Het uh, ziet er naar uit dat hij daarin gaat spelen tegen Novak Djokovic. Die heeft nu twee matchpoints in zijn partij tegen Stanislas Wawrinka. Uh, dat wordt wel een heel ander verhaal voor Nadal dan uh, dat Federer vandaag was, want Djokovic uh, heeft dan constante, wat Federer op dit moment mist, ja dat heeft Djokovic wel en Djokovic is wel een man die gaat staan voor de lange rallies, die ontzettend snel op zijn benen staat, die heel erg goed naar de hoeken kan, die verdedigend sterk is ja wat Federer niet heeft en niet kon laten zien, dat heeft Djokovic wel dus het is geen uitgemaakte zaak dat Nadal die finale even gaat winnen ik denk nog altijd dat Djokovic die zojuist gewonnen heeft nu, hij haalt het point binnen, 6-3 en 6-3 voor Novak Djokovic nou dat is in een halve finale van zo'n sterk toernooi een uitslag die staat dus het is nog zeker geen gelopen koers. Nee, um, uh, goed, ja, de, als je, je zegt geen gelopen, gelopen koers, maar als ik jou zo hoor, dan is Nadal in een topvorm. Ja, en maar dat je... is Djokovic ook. Ze zijn allebei in topvorm, ze hebben allebei geen wedstrijd verloren de afgelopen week. Redelijk, makkelijk zijn ze door de poolfase en nu ook door de halve finale gekomen. Allebei in twee sets gewonnen. Uh, Djokovic uitstekend, deze indoorbaan. Dit ligt Djokovic eigenlijk nog ietsje meer dan Nadal uh, sinds de US Open. He, Djokovic niet meer verloren. Is aan een, aan een hele goede reeks bezig. Een winning streak. Dat is indrukwekkend. Dat zal hem veel vertrouwen geven. Nou, Nadal staat voor de tweede keer in de finale van dit uh, Masters toernooi Heeft hem nog nooit gewonnen. Dus die drive heeft de Spanjaard dan weer. Weet ook dat hij het jaar af gaat sluiten als de nummer 1 van de wereld. Mm -hmm. He, die prijs heeft hij al op zak. Dus ja, zijn volgende doel zal zijn de titel. Maar dit, dit, dit, dit gaat een gevecht worden. Dat kan niet anders morgenavond. Nou mooi. Gaan we, gaan we zien. Uh, ondertussen Djokovic afgelopen. Ja, Djokovic afgelopen. De afgelopen twee keer zit drie. Hij heeft het uh, goed gedaan. Goed gespeeld. Heel solide. Wawrinka wel wat, wat steekjes laten vallen. Uh, de service van de Zwitser uh, was niet overtuigend. Uh, zijn voorhand ook niet. En, uh, maar vooral de service. Ja. Je, je weet dat je. Als je kans wil maken tegen Djokovic. Dat je in ieder geval goed moet serveren. Nou. Uh, we zien nu de cijfers. 53% van zijn eerste service. in. dat is ontzettend laag. En ook ja. Dan, dan moet je veel gebruik gaan maken van je tweede service. En daar haalt hij gewoon heel erg weinig punten mee. Binnen dik onder de 50%. En ja. Ja, dat is te veel. 34 onnodige fouten van Wawrinka tegenover 14 van Novak Djokovic. Ja. 14 fouten, maar dat zijn er 7%. Per set. Ja, dat is het gemiddelde, zeg maar. Wat de topjongens, wat Nadal ook haalde in die wedstrijd tegen Federer en wat Djokovic nu ook haalt, dat zijn ongeveer de cijfers waar je op uit moet komen. Wil je een goede wedstrijd spelen en wil je je kans maken om te winnen? Nou, Wawrinka heeft dat vandaag niet laten zien. Federer heeft dat vandaag niet laten zien. Dus zijn het Nadal en Djokovic de terechte finalisten. Dankjewel, Mark Brassen. Dat was de nummer 3 in onze top 5. Nummer 2. En zo'n rode lap is er niet voor Kramer. Die rode lap moet uit hemzelf komen. Dat zit hier helemaal boven het schema van het Wereldecore. Minder dan 2 seconden toch. Wereldecore 603-32. Dat zit er nu niet in. Misschien volgende week. Kan Van Beek dat uh, kuntje van gisteren nog een keer herhalen? Dan rijdt uh, Van Beek op het schema van Boer. En Van Beek gaat hier naar 1, 13 36 en dat is een Nederlandse record. Haar eerste Nederlandse record. 1-13-36. Sven Kramer is al weken in topvorm. En dus keek menig schaatsliefhebber uit naar de 5 kilometer... die hij vanavond in Calgary zou rijden. Kramer won de wereldbekerwedstrijd in 6 04, 46 Dat was een dikke seconde langzamer dan zijn eigen wereldrecord. Tijd om na te praten. Dat doet Jeroen Stekelenburg met Kramer. Zijn gefeliciteerd. Ging makkelijk? Um, ja, 6 4 rijden natuurlijk nooit makkelijk... Maar uh, ja, ik kan wel zeggen dat dat ging, dat ging best wel goed. Dat was het plan. Ja, het plan was om hem zo lang mogelijk vlak te houden en dat lukt wel. Aan het einde liep er iets op. Het uh, ja, is natuurlijk ook wel een beetje mentaal, dat je weet van dat, ja, dat je hem eigenlijk in de pocket hebt, natuurlijk. Maar uh, ja, eigenlijk baal ik dan ook wel weer een beetje van dat uiteindelijk is maar een seconde verschil met de wielscore. dan zitten we eigenlijk in die laatste twee rondjes. Maar goed, uh, ja, het zijn zo. Hoe anders is het dan om het wereldrecord van een ander aan te vallen of het wereldrecord van jezelf? Ik kan me voorstellen dat als het niet, nog niet van jou is, dat je meer eager bent. Ja, dat, dat maakt, dan sta je überhaupt al iets anders aan die start. En nu heb je natuurlijk al de laatste rit, dat maakt al iets makkelijker. En uh, ja, je bent toch wel iets, uh, iets ontspannender en iets minder gretig. Ja. Was je verbaasd door de opdracht die je kreeg van de anderen? Door de tijd die, die Bergsma voor jou reed? Nou, Koeve wij reden natuurlijk al een hele goede. Die reden al uh, 609. Dus uh, ja, dat was al een teken dat de omstandigheden goed waren. Jorrit reed goed, maar ook Bob uh, reed voor zijn doen een onwijs goede tijd. En ik denk wel een van zijn snelste, denk ik. En uh, ja, Jorrit uh, reed ook gigantisch veel van SPR af. Vind je het nou vervelend dat er al een week lang gesproken wordt over dat wereldrecord? Of, of maakt het je eigenlijk helemaal niks uit? Nou, maar, maar eigenlijk niet zoveel Ik snap het wel. Maar... Nu nog een week door, hè? Ja, nou ja, prima. Dan gaan we nog een week door. Maar ook al had ik het hier wel gedaan, dan was het alsnog een week doorgegaan. Dus uh, ik ben blij als we volgende week weer thuis zijn. Heb jij nou vooraf, de, uh, voordat je hier naar Noord-Amerika kwam... Uh, deze twee wedstrijden uh, uh, gewoon naast elkaar gezet? Van, ik ga bij alle twee, kan ik eventueel even hard rijden? Of... Is volgende week, als je al een week langer op hoogte bent, in jouw hoofd toch altijd al de wedstrijd geweest waar het dan zou moeten gebeuren? Nou ja, normaal gesproken is de, is de tweede World Cup uh, is, ja, die verloopt wel iets, meer, uh, iets, ja, iets makkelijker. Gewoon met al, ja, door alle omstandigheden dat je langer bent en uh, dat je meer gewend bent aan het ijs en snelheden. Maar het uh, hoeft natuurlijk niet altijd zo te zijn. Het hangt ook van de omstandigheden af. Vaak is voor de langere afstand Kelker wel iets, uh, i, ja, iets in het voordeel ten opzichte van Salix City. Salix City is wel hoger, maar je hebt ook minder zuurstof. En dat is voor de... vaak weegt dat niet op ten opzichte van het voordeel van de hoogte. Is dat dan te hoog? Nou ja, dat, ja, het zit op het randje. En uh, daardoor rij ik rij eigenlijk weer vrieer. Eén um, man die opviel was als Sang Ho Lee, die, ja, die er dan zo weer tussendoor komt. Had jij dat ook? Nou ja, hij is natuurlijk. Uh, hij is, hij raakt makkelijk snelle rondjes en eh, dan ben je gewoon hier in het voordeel. En, eh, ja, hij heeft natuurlijk twee jaar na de Spelen iets rustig aangedaan, denk ik. En, eh, ja, hij komt er nu toch wel weer aan voor de Spelen, maar had ik ook wel verwacht. Hè. Nou, nog een week lang altijd maar over het wereldkoor -e praten en het volgende week maar doen. Als jij nog gewoon naar huis gaat, hè, dan uh, valt het mij. Zo. <laughs> <sus> Dat is nog eens aardig. Er was ook succes voor Lotte van Beek. Opnieuw. Gisteren won ze al de 1500 meter. En een dik persoonlijk record. Vandaag reed ze op de 1000 meter haar. Uh, het zes jaar oude Nederlands record uit de boeken. Van Beek reed een tijd van 1 minuut 13 seconden en 36 honderdste. En daarmee kwam ze net tekort voor de overwinning. Maar toch was Van Beek enorm tevreden. Ja, nou ja. Het ging best wel goed. En uh, net zoals gisteren eigenlijk. De eerste ronde kwam heel makkelijk. Waar ik toch, ja. Meestal bij de eerste ronde wat. Toch wat meer energie moet steken om echt die snelheid te pakken. Ging het nu uh, makkelijk. En uh, ja, dat resulteerde weer in een persoonlijk Hij En zelfs een Nederlands record nu. Dus ja, uh, dat is erg mooi. Ja, wat opvalt in jouw race is de laatste ronde. Die 28-0. Alleen, jij bent vooral blij dus dat die snelheid aan het begin makkelijk komt. Dat die, die laatste ronde, dat past bij jou. Ja, die laatste ronde heb ik eigenlijk altijd wel. Dat, daar pak ik mijn winst. En de, die, vooral de opening in de eerste ronde moet ik normaal eigenlijk meer energie in steken om zo snel te rijden. En ik denk omdat die nu nog makkelijker gaan dan normaal... Dat, ...die laatste ronde die meer energie over hebt en eigenlijk nog harder kan doorrijden. Is het nou nog iets een verrassing voor jou dat je hier met een halve seconde het Nederlands record rijdt of zo? Of dat je hier 1 en 2 wordt op 1500 en 1000 meter? Of, fit vind je het maar normaal? Nou ja, het is altijd mooi dat soort dingen. En, uh, ik, weet, ik wist er vorig seizoen wel dat het mogelijk was. En ik voelde ook uh, na aanloop van deze World Cup... Uh, ja, dat, het, ...dat het gewoon goed gaat, het hele schaatstechnische schaats En ik ben gewoon fit. En ik denk dat dat uh, twee hele belangrijke dingen zijn. ...die ik vooral de rest van het seizoen vast hoop te houden. Ja, maar dat is een puntje. Gaat het niet te goed? Want wat jou betreft zouden de Spelen volgende week mogen beginnen? Nou, nee hoor. Ik, uh, ik denk dat er nog heel veel meer in zit. En uh, dat dit een uh, mooie start van het seizoen is. Maar uh, ik hoop absoluut nog door te kunnen groeien. En waarin zit dat dan? Wat, wat, wat kun je nog verbeteren? Uh, nou ja, het is ook wel... Uh, eigenlijk des te meer wedstrijden ik rijd, des te beter ik word. Dus uh, er komen gelukkig nog wat wedstrijdjes aan. De rest is gewaarschuwd? <laughs> Misschien. Ik denk dat het voor iedereen geldt dat ze de... Dat ze ja, in de februari er pas echt staan. En uh, ja, ik denk dat het een heel mooi seizoen gaat worden. Lotte van Beek, zometeen de apotheose van onze legendarische top 5. Dus wij draaien de Beach Boys en I Can Hear Music. Goed, de apertio's had ik u beloofd van onze top 5. Nummer 1. Is het Goepboetson, die kan schieten, haalt hij uit. Hij gaat alleen op de af, brengt hem al voor, doelpunt. Doelpunt voor AZ. Ja, doelpunt, nee. Geen doelpunt, toch doelpunt. Doelpunt voor Feyenoord. Het is 1-1. En is het uh, tevreden? Het is tevreden. Voorzet wordt ingekomen. Ja, doelpunt. Doelpunt Feyenoord. Het is 2-1... Penalty, maar daar het doelpunt, ja net hard genoeg om onder de handen de graaiende handen van Erwin Mulder te gaan. En zo verloren AZ twee keer de koppositie aan Vitesse. De ploeg speelde met 2-2 uh, gelijk tegen Feyenoord. Maar coach Dick Advocaat van AZ leek na afloop een tevreden man. Joep Schreuder die sprak met hem. Ik zag je net bij de kleedkamer veel handshakes geven, veel complimenten aan de spelers. Waarom eigenlijk? Nou, als je hier met een punt, ze hebben het de laatste drie jaar niet kunnen winnen. En als je dan hier uh, een punt weghaalt, dan, uh, dan moet je blij zijn. We weten dat we niet geweldig gespeeld hebben. Had je ergens recht op? Eigenlijk niet, eigenlijk niet. maar ja, dat wordt niet altijd gevraagd in de voetballerij. Uh, Feyenoord uh, die heeft ons weinig kans gegeven om te voetballen. En dan weet je in dit stadion met dit publiek. En uh, ja, dat intimideert op alle manieren. En Feyenoord heeft voor een goede partij gespeeld. En wij konden er zeker de eerste helft niks tegenover zetten. Effectiviteit, is dat een kwaliteit? Of is dat toeval? Nee, dat is, ook, dat is ook een kwaliteit. Want pas bij 2-2, toen kwam er een beetje geloof in het elftal. Toen gingen we wat beter spelen. En Toen dacht ik, als we nu druk zetten, dan want het fijn. Dat zat er ook een beetje dingen op het einde. En, uh, maar oké, okay, uh, je kan zeggen, oké, okay, die wedstrijd van donderdag speelt niet mee. Maar dat heeft toch ontzettend veel kracht. Het zijn steeds dezelfde spelers die het moeten doen. En dan zeg ik, we hebben niet goed gespeeld, maar ze hebben keihard gewerkt om een resultaat weg te halen. Die spits Aron Johansson, daar ben je af en toe een beetje streng tegen. Hoe vond je hem vandaag? Je had, ja. Ja, net zoals de andere jongens hard gewerkt. En hij scoort twee keer, ja. Hard werken doen we allemaal, toch? Uh, nou, nee, niet altijd. Kijk, hard werken in het belang van het team, dat, dat is belangrijk. En, en als je dan ook nog twee keer scoort... Ja, dan heb je het voor het half nog goed gedaan. Je bent nog ongeslagen, trainer, toch? Ik verlies niet met dit AZ. Waar eindigt dit? Toch even toch een indicatie van, wat wist de gek in dit team? Daan zei het net, als je twee keer verliest, dan sta je acht of negen Je verliest niet, kan het gaan. Nee, joh, we moeten gewoon zorgen dat die fase in de tweede helft, die we ook de laatste week hebben laten zien, dat voetbal... dat dat weer langer terugkomt en wat frisser worden voor de wedstrijd tegen Roda. En dat moet verbeterd worden, maar wij zijn nog niet zover als Feyenoord... die al drie jaar met elkaar, bij elkaar, met elkaar speelt. Dik advocaat van AZ, dan naar Feyenoord. Uh, veel publiek, luidruchtig, en onze verslaggever Joris Kreugel zat er middenin... en bekeek de wedstrijd met de stadionspeaker en voormalig Feyenoord-spits Peter Houtman. nummer wacht, de muidvormen, 14 Samuel Amateros... 15 tennies van 17 zeventien op bakal. Beste mensen, een hele fijne plezierige en succesvolle wedstrijd toegeweerd. Nou, ik ben benieuwd. Daar gaan we weer. Had je dat, ooit gedacht dat jij hier stadion als speaker zou worden? Nee, nee nooit. Nou moet ik wel zeggen, ik was ook altijd bezig vroeger in de kleedkamer. Ja, dolle. Het is ook al een gekke, soort speaker. Gekkigheid, ja, een beetje zingen. Je kent het allemaal wel. En, uh, ja, toen kwam Fijn op een gegeven moment. Uh, zouden we jou willen vragen om dat uh, voortaan te gaan doen? Het speksel. In eerste instantie, joh, als je maar niet denkt dat ik als een idioot ga lopen gillen. als een, als een dorpstrek. Nee, gewoon op je eigen manier. Tuurlijk mag het gekleurd zijn, daar ben je. Maar altijd met, vind ik althans, respect voor de tegenstander. En die maken het niet. Een dom van de kant. Oh, oh, oh, oh. Via de voet van nee, de leden. Nee. Ja. En uh, wordt het uh, slechts een hoekschot. Jij schoot ze er gewoon vroeger in. Hè? Ah, ja, okay, ik miste ook wel eens een bal. Maar nee, je topste wel. Uh, uh, ja, het wel mee ging me dat goed af. Ik zat laatst ook met een stel vrienden een keer. En, ik zeg, je mist eigenlijk best wel typisch zoals Houtman in het veld. En een eikelkamp. Dat soort spitsen. Het is veranderd ook. En het is, natuurlijk, ik verandert het ook. Ik scoorde veel goals met mijn kop. Overigens wel nog altijd wel de meeste met mijn voet. Maar inderdaad veel popgoals daarbij. Maar wat ik wel mooi vind... dat is dat ze tegenwoordig ook gewaardeerd worden op hun andere mogelijkheden. Zoals wat, wat ook bij Pellen. Nu er toch te sparen komt. Dat hij dat ook wordt uh, gewaardeerd om het terugleggende. Dat soort dingen deed ik ook vaak. Maar het was ook wel eens jammer. Want ik, denk, ja, ik doe toch veel meer dan alleen maar... Doepen te maken. Ik, ik, ik verdedigde ook heel veel mee. Ik moest maar... Koor is vaak de vrije trappen. Maar dat alleen, werd eigenlijk niet gewaardeerd? Dat toen. werd toen minder weer dan nu. En ik heb altijd het teambelang, echt het echte teambelang... bovengesteld over mijn eigen belang. Het is fantastisch en ik vind het het mooiste als je weet te scoren in een wedstrijd. Want wat ik altijd het mooiste vond... dat is dat je zo verschrikkelijk veel mensen gelukkig maakt. Ja. En, en, en nogmaals alleen maar dankbaar dat ik dit heb kunnen meemaken. En natuurlijk voor de meest gevraagde... Uh, Stel de vraag die ik hoor, je had nu binnen een jaar eh, meer kunnen zijn ja. in, Maar ik heb nog in de tijd geleefd, dus ik raak er ook niet gefrustreerd van. Ik, ik gun het de jongens van harte als ja. ze maar weten waarderen wat ze hebben. Want ze hebben natuurlijk, en dat blijf ik ook nog zeggen van mijn tijd, ik heb het mooiste beroep van de wereld. Zet kons 1-0, we staan in de e minuut. En dat is niet ja. zo. ...voorstelling gekomen door de doel van nummer 20, Aaron Jongens. Zijn dit nou wel een klein beetje met een ander stemmetje? Ja, maar dat mag toch. Ik heb twee reepjes chocola, puur. Oeh, doe dan. Ja, nee. Niet. Afgegeven. Ja, het hele staan juicht al. Maar... Ze hebben voor mij ook een reepje meegenomen. Ja. Lekker stukje krijgen Het is wel puur. weet van puur. Dankjewel. Ja. Okay. Okay. Ik heb nog nooit te veel grote happen. Ja, je hebt volgens mij een hele greep in je mond gezeten. Nou, nee, daar hou ik wel rekening mee. Niet te groot voor stukken. Waar let je nou eigenlijk allemaal op als jij zo lekker zit? Ja, ook natuurlijk met name op het spel. Maar ook uh, wat er allemaal rondom gebeurt. Want ik heb natuurlijk ook de, de heel veel slechte tijden meegemaakt. En moest ik ook wel eens rondroepen. Ja, dat ketsen uh, de spreekkoren werden roep. Dat Zijn niet de leukste zaak. Maar uh, ja, het gaat ook wel eens min. En dan, uh, ja, dan moet je er ook zijn. Weer een voorzitter, ja. Luister gelijk met een schuinhoofd. Stond er maar, hè, de volgende. Nou ja, Nederland, Zelfs de zit waar niet mee <laughs> gebeurt. Nederland is ook wel een uh, aardige spits met lengte. Dus. Nou, nu is hij nou nu. Immers aan. Immers twee keer, rand 16. Wat een kans. Maar dat gebeurt wel wat. Qua kans had het al 4-1, 4 5-1 moeten staan. dan ja, daar heb je het weer. Het gaat altijd weer om het rendement. Ja, ja dus Pellende. Inderdaad. Nogmaals, jongens doen het ook niet uh, expres... Hij blijft aardig, hè? Ik, ik, ik ga niet weg voor de realiteit, want het is de realiteit dat sommige zaken niet goed zijn. En dat mag je wel benoemen, maar je kunt het op verschillende manieren benaderen. En ik probeer er altijd wel het positieve uit te halen. Yes. Nou, daar zaten we dus om te wachten. En dat valt ook op een uh, goed moment, hè. Vlag naar rust. Laten de mensen meestal eerst even uitladen en dan, uh... En dan kom jij er nog een keer overheen. U zag het, fijnheid is op 1-1 komen. Man van de goal, Mitchell tevreden. En dat is altijd lekker om te zeggen, natuurlijk. Hè? Leuker dan een goal van de tegenstander. Ja. Hans-Julie, nou, Janmaat, goede voorzet, jongen. Yes! In de vijf minuten staat het 2-1. Immers op de voorzet, koppen. Kijk! Dat is de beste medicijn. En hij zit hij er toch wel weer in, hè? zonder goal, Lex Immers! Moet trouwens nog een stukje chocolade, Ja, ik lust nog een lekker stukje ja, chocolade. Ja, ja, ja, ja, nee, heb nee, jij dan nog? Zet gaat door. hij heeft wel een paar handen gesprekend. dus ja, wordt vastgehouden. Ja, ben natuurlijk een beetje dom. Ja, dat is dus de 2-2. Als het spel zit van AZ, dan, he, dat dat bovenaan staat. En het is eigenlijk wel een beetje lopende laatste paar seizoenen. Hè? Dat het dan niet meer te voorspellen was. Vind jij het uh, armoede dat het allemaal zo dicht bij elkaar is gekropen? Ja, de een praat over armoede, de ander zegt... Kijk, het, het doet hier uh, niet de zaak. Want je ziet, die Kuip zit zoals altijd. Het zit gewoon helemaal vol. En die mensen, die, uh, met name als Feyenoord-Win natuurlijk, hebben het dan geweldig naar de zin. Maar ja, ja is het armoede? Kijk... Het moet ook heel reëel zijn, de kapitalen die in het buitenland worden betaald en die worden uitgegeven tot, tot, tot idiote bedragen. Want dat, ik, ik weet nog goed, ik had, een contract, ik had in een van mijn contracten een clausule staan dat ik voor uh, maximaal 600.000 gulden uh, weg mocht. Nou dat vond ik al iets vreselijk, want het een grote verantwoording... Als, want ik denk, ja, dat, dat geld ben ik toch nooit waard. Als, als speler. jij dat ook echt zo, zo verspelen? Nou ja, dat, niet zo, want ik, het gaat toch om het, het sporten. Maar ik denk, waar gaat dit over? Dat, dat, ik heb toch nood geen 600.000 gulden. Ja, dat is nu, tegenwoordig is dat een schijntje. Zeker als je het naar, de, naar de, de euro's omreken, 200, zoveel duizend ja, euro. Ja, in jouw tijd was het ja, toch wel huis met op, een zwembad. Ja, wat ja. jij waard was. <laughs> ja, ja, zo is het ook. En dat was een fijne vijand in de sluit af met 2-2. En dat onder het ook van 46.000 mensen in de neus weer kuip. Wel thuis, nog een fijne is hebben verder en graag weer tot ziens. Ja, als je op, op, op basis van een spel en een AZ speelt, dat slim hoor. En dan mis je toch eigenlijk wel pellen. Ja, wellicht al pellen zitten er wel ingeschoten of gekocht. Maar het is niet anders. Eén punt en een lekker stukje chocola. Zo is het. Joris Kreugel was dat vanuit de Kuip. Eén uitslag uit het buitenland, Real Betis tegen Barcelona 1-4.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 Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook de stoomboot met Sint en pianobiet. piet op 27 november. Koop snel uw kaarten op Concertgebouw.nl Voordelige zonnepanelen? Er zijn nog een paar plaatsen vrij. Schrijf u nu in op Zonzoekdak.nl